Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Griekenland probeert de ramp met een migrantenboot van vorige maand in de doofpot te stoppen. Twee overlevenden zeggen anoniem tegen de BBC dat ze van de Griekse kustwacht hun mond moeten houden over waar het misging. They attached the rope from the left. Everyone moved to the right side of our boat to balance it. The Greek vessel moved off quickly, causing our boat to flip. They kept it for quite a Ze zeggen dat de kustwacht de boot probeerde weg te slepen en dat hij daarna omsloeg. Er zijn 82 lichamen uit het water gehaald. Naar schatting worden er nog 500 mensen vermist. Sinds de ramp ligt de Griekse kustwacht onder vuur. Want zij zouden eerst gezegd hebben dat het migrantenschip geen hulp wilde. Maar meerdere overlevenden hebben gezegd dat de kustwacht wel ingreep. Mensen die een huis huren in de vrije sector moeten ook de komende jaren worden beschermd tegen de hoge huren. Dat vindt demissionair minister De Jonge. Die maatregel zal volgend jaar aflopen, maar De Jonge verlengt hem nog met vier jaar. En op de A27 is het gisteren nogal uit de hand gelopen tussen twee automobilisten. De een zou de ander hebben afgesneden bij het verlaten van de snelweg bij Oosterhout, in Brabant is dat. En daar werd de ander zo boos om dat hij de man dwong om uit te stappen. En hij begon daarna op hem in te steken met een Stanley mes en een aardappelschil agenten die toevallig langs reden konden direct ingrijpen. En wil je op de beroemde berg de Acropolis monumenten bekijken uit de Griekse oudheid? Ja, berg je dan maar, want er staan urenlange rijen in de snikhitte te wachten. Doordat er vlakbij cruiseschepen aanmeren komen er enorm veel toeristen op af. 17.000 per dag. Ja, had je van tevoren maar de video van Walters World moeten kijken. quick tip voor wanneer je de Acropolis get kom hier It Het is nu almost noon. De lijn is incredibly long. Ja, Griekenland wil nu voorrang geven aan mensen die online al hun ticket hebben gekocht. Dan nog het weer, nu nog kans op wat felle buikjes, Maar vanavond wordt het droog, morgen ook droog en zonnig bij 22 tot maximaal 27 graden. Later op de dag kan het wel weer wat recht gaan regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 You won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 I'm mm -hmm. With more energy Shine, shine your light You're so bad and bad Shine, shine your light You're so bad and bad In my clothes Like a butterfly the hurtling man Yes, me, I got For in your son The crowd is roaring He you and know I's roaring Walking on the them Of the champions they win hey, Would they say that never make it? I fall strength from within Cause it is there if you seek it So you can get it If you really want to So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 Book like Voorzitter, de FM met een hoofdletter zet. Van Zon, Zee, Zamfoord en Zamfoord. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De missionair minister De Jonge wil dat de wet die de huurstijgingen in de vrije sector aan banden legt... met vier jaar wordt verlengd. En wil voorkomen dat huurders volgend jaar te maken krijgen met buitensporige huurstijgingen. Het Zweedse streamingplatform Viaplay, dat in ons land onder meer de rechten heeft voor de Formule 1... staat er nog slechter voor dan vorige maand werd gemeld. De nieuwe topman zegt dat er bezuinigd moet worden. De politie heeft vier mannen aangehouden die in Polen nog een celstraf van acht jaar moeten uitzitten. Ze hadden in Polen 35 bedrijfsinbraken gepleegd. In Nederland leefden ze een onopvallend leven. Het weer, wolkende zon bij 20 tot 24 graden. Nu en dan kan er wel een felle bui vallen, mogelijk met onweer.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 Night. I watch the seagull circle in the morning light. Maybe there are some things when I'm meant to. Voort. en zomerhit Vragen we niet, niet hier Allemaal goed, we zoeken naar vertier Moven naar een plekje in de vaste kroeg van mijn vier Ik ken haar via via, zijn we via ook Ik had zoiets van, maar zien we hoe het loopt naar nou, wat ik wil ja. hm. Laat ze rond, tijd om te vertrekken Stuur je we op weg naar huis, nog een berichtje Slaap Sla, lekker Slaap lekker ding, want jij is lastig Nog meer, jij is fantastisch toch hey, Is wat ik zei tegen haar. Slaap ik word er is lastig. jij is fantastisch door.